In het circus bij de uitgang daar piste waar het bordje hangt voor de artiesten, staan iedere avond drie vrouwen te praten. Drie vrouwen, getrouwd met de luchtakrobaten. Hun man zien ze door de gordijnen, de nok van de tente verdwijnen. Die zweeft nu daarboven aan rekken en touwen. Beneden, daar kijken en wachten de vrouwen begint. De jongens klimmen vlug naar boven. Laat Mickey nou dat vallen spotlight over. Dat leidt zo af dat niemand daar aan het ah, Gelukkig, Harry heeft hem al gemengd. Goed werk aan de trapeze. Maar de slaai van de bochtal kon Steven nog een dikke ruimer halen. Een mooie sprong van Joe. Ah, het vorig jaar in mei was ik er zelf nog elkaar van bij. Je oh, dat gevoel wanneer je als een kogel je salto maakt. Of zweefspringt als een vogel. Ja, maar ook nou, een kind heb ben ik van de baan. Ja, mijn body heeft voor dat werk afgedaan. De dode sprong, nou zal het komen. Nou, niet nerveus zijn hoor, je tijd genomen. Ja, een nummer als een klok en prachtig opgezet. Ze werken immers dit keer gezonder net. Oh God, ganzen, nou gaat het beginnen. Jullie zijn kalm. Ik ben kapot van binnen. Ik denk elke avond, deze keer misschien. Nee, ik wil niet kijken. Toch moet ik zien. Ik begrijp het niet hoe jullie alle dagen het leven in die circusboel verdragen. Het is toch allemaal mijn bluf en klatergoud. Je wilt tenslotte vastheid als je trouwt. Jimmy had het rekkers losgelaten. De mensen klappen. Oh, ik kan ze haten. Wat heb je in je leven met een man... die iedere dag zijn nek nog breken kan? De dode sprong. Nee, toe. Toe, laat ze nou toch stoppen. Ik voel mijn hart tot in mijn hersens kloppen. Stel gebeurd... Oh, ik ben zo ziek. Ik, ik moet naar bed. Wie werkt er zo krankzinnig zonder net? Begint het al? Ga je me de kluwe even? Gut, waar ben ik nou met mijn patroon gebleven? De mensen klappen. Oh ja, nou zak de ladder naar beneden uit het dak. Hey. Die pinnen zijn zo stroef. Ja, ik braai een trui voor Steven. Die wou ik met zijn een verjaardag geven. Ja, ik moet wel s'avonds braaien terwijl Steven werkt. <lacht> Wanneer ik wil dat hij er niks van merkt. En nou, hoe staat het dan? He? Al aan de trap he? wezen. Maar dit moet van dit keer extra spannend wezen. Ik hoor als hij geluid uit het publiek. Jou, ja, joh, maak zeker snelle acrobatiek. Oh. De roffel voor de dode sprong van drieën. Nou, Mike Millie, leg de kloeie even op haar knieën. De wielen steken, ik heb niet opgeleid. Nee? Wasserie? Oh ja, ze werken dit keer zonder net. In het circus bij de uitgang der piste, waar het bordje hangt voor de artiesten, staan iedere avond drie vrouwen te praten. Drie vrouwen, getrouwd met de luchtacrobaten. Hun man zien ze door de gordijnen de nok van de tent in verdwijnen. Die zweeft nu daarboven, aan rekken en touwen. Beneden, daar kijken. Kijken. Kijken. En wachten drie vrouwen.